Van 1 uur. Watermogen moet met het NOS Journaal. Griekenland doet grote concessies bij het aanvragen van verlenging van de Europese steun, meldt persbureau Reuters. De Grieken zouden beloven al hun financiële verplichtingen na te komen, zich te houden aan het bestaande schuldprogramma... en niets te ondernemen wat de financiële doelstellingen kan ondermijnen. Bronnen van de NOS willen dit niet bevestigen en zeggen dat er nog veel vragen zijn... Vakbonden waarschuwen dat er in steeds meer sectoren geen cao meer wordt gesloten tussen werkgevers en werknemers. Zo is er al geen cao meer in de horeca en de supermarktbranche. Ook in andere sectoren twijfelen werkgevers over de overeenkomst. Vakbond CNV is bang voor Amerikaanse toestanden waarbij werknemers individueel moeten vechten voor een goed salaris en een goed pensioen. Britse gevechtsvliegtuigen hebben gisteravond twee Russische bommenwerpers weggeleid. Ze vlogen vlakbij de Zuid-Engelse kust, maar hebben het Britse luchtruim niet geschonden. Het gebeurt geregeld dat Russische bommenwerpers over Europa vliegen. Twee weken geleden grepen de Britten ook in. Toen vlogen de vliegtuigen boven het kanaal. Daarom moest de burgerluchtvaart worden omgeleid. In Duitsland staat een man terecht die zijn vijfjarige zoontje met 86 messteken om het leven heeft gebracht. Hij heeft de steekpartij ook met zijn mobieltje gefilmd, bleek bij het begin van de rechtszaak in Nuremberg. De man van 32 zou tijdens het doden van zijn zoontje een psychose hebben gehad. Toen geluid van het filmpje in de rechtszaal werd afgespeeld, liepen sommige mensen geschokt weg. In Rome zijn bij de redder gisteravond 33 Feyenoord-fans opgepakt. Tien railschoppers zijn meteen vrijgelaten. De andere supporters staan vandaag voor de rechter. Volgens Italiaanse media misdroegen ze zich gisteravond op het plein en gooiden ze met flessen. De Fans zijn in Rome voor de wedstrijd in de Europa League tegen AS Roma vanavond. Het weer geregeld zon vandaag, maar in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking. En s'avonds ook kans op regen. Het is ongeveer 8 graden. Dit was Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANBB.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 Al de hele dag thuis zitten, is ook maar zet Is ook maar zet Het zit inmiddels in o zet, ogenblikje. Zet was wel iets. Kijk ook wat Van Dalen er zegt. Hier, ZOZ. o -Z. Zie o m'n hem. Zo, zo.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 Ik spring maar snel in de willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat de politiewagen met zwaar licht mee op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klemgereden. Ik denk, weet je wat, ik gooi het tot een vriendelijke toer. <lacht> ik stap uit en ik zeg tegen de politie, Wa, was dat spannend, hè? <lacht> maar ja, hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte, u bent geboren in Almelo, ik ontken alles.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 de Ardennen. Maar daar gaan wij niet met Herman Vinkers naartoe. Dat gaan we gewoon niet doen. Want eh, het is tijd voor heel wat anders. Vanavond op tien uur namelijk luisteraars Tussen App en Vloed. Luister. Wat er dan voorbij gaat komen. Als het goed is hoor. Ja. Dit is Tussen App en Vloed Dit is ja, Mooie bergs Doen het goed Dat allemaal vanavond om tien uur en twaalf uur is dat afgelopen middernacht. Ik hoop dat u weer massaal luistert. Komt er repertoire voorbij, zoals bijvoorbeeld dit. It don't matter to me If you really feel that You need some time to be free Time to go out searching for yourself Hoping to find Fine. It don't matter to me If you take up with someone One who's better than me Cause you're happy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 It don't matter to me donderdag, luisterkaars, worden wij geholpen door onze vrienden. With a little help from our friends. Vrijwilligerswerk. Dolly gaat praten. Ja, inderdaad, want wij hebben weer een mooie vrijwilligers... Hé, hij is in gesprek. Ik denk opgehangen of gewoon, ja. Zal ik even kijken? ja, ja. ben je er nog? De... Zie ze niet meer. Nee, ze is er niet meer. Nou, dan moet je nog even opnieuw bellen, Dolly. Dan, dan ja, komt het gaan dan wij goed. intussen dan even een, uh, een muziekje, muziekje draaien? draaien? Oké. Okay. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb twee telefoonknoppen nu ingedrukt. Dus daar zou ik één moeten... moeten... Nee. Hallo? Bent u Hallo? daar? Ja! Ik ben er wel. Gelukt, gelukt. <laughs> ja? Nou, ik, gelukkig. We hebben gelukkig. verbinding Marijke. <laughs> Heel mooi. Ja. Dames en heren, luisteraars. Wij hebben aan de telefoon Marijke van Haafte van AMI... En Marijke heeft op de FIP uh, Zandvoortpagina... een mooie vacature gezet voor een vrijwilliger. Het is een eenmalige klus, hè Marijke? Ja, dat klopt. Het is in het kader van de landelijke actie NL doet. Daar, dan gaat heel Nederland... Uh... Ja, uh, wordt actief om uh, vrijwilligerswerk te doen. En uh, wij hebben ook een klus die uh, gedaan moet worden. En daar willen we de mensen hartelijk voor uitnodigen. Nou, vertel. Ik ben benieuwd wat, je, wat jullie nodig hebben. Nou, wij zijn een ontmoetingscentrum voor uh, mensen met uh, ge geheugenproblemen en dementie. Uh, en we zitten onderin het hik, het huis in het kost verloren. En we weten ontmoetingscentrum met Juttershuis... En uh, wij hebben twee ruimtes. En uh, in die ruimtes uh, willen we graag een uh, lekkere lenteschoonmaak gaan houden. Zodat we weer uh, ja, mooi de zomer, fris, fris en schoon de zomer in kunnen. Ja. Dus uh, hou je een beetje van schoonmaken. Dan uh, is, ben je hartelijk welkom om ons te helpen. En daarnaast gaan we ook... Uh, ramen beplakken met folie... omdat we merken dat de zon... erg in onze ogen schijnt... van de hoge ramen in ons uh, gebouw. Ja. En uh, willen we ook... Uh, die ramen netjes gaan afplakken. Dus mocht je toevallig ervaring daarmee hebben... dan ben uh, je ja, uh, van harte welkom. Het is nog wel een klusje... denk ik, hè? dat folie plakken. Ja. Dat vereist toch wel enige ja. deskundigheid... denk ik. Of tenminste, Precies. deskundigheid is misschien een heel ja. groot woord... maar een beetje ervaring... Eh? Ja, dat, is wel, uh, dat zou heel fijn zijn. En verder, nou is er genoeg uh, schoon te maken en op te ruimen en ook wel, wel wat weg te gooien, denk ik. Uh, dus uh, mensen die uh, van opruimen en schoonmaken houden, kunnen uh, ook heel hard gebruiken. Ja. En uh, los we nog tijd over hebben, dan wilden we ook de tuin nog een beetje rentevaar maken. Nou, er is dus, uh, genoeg ja, te doen, hè? hoor ik. <laughs> nou, er is zeker genoeg te doen en het wordt een gezellige dag. En wij zorgen ook voor wat te eten en te drinken en... Uh, Mensen zijn welkom van uh, 10 tot 1, dus ja. 10 uur s ochtend. Het is zaterdag 21 maart. Ja. En, en, en moeten uh, mensen zich wel vooraf even bij je melden... zodat je weet hoeveel mensen je kunt gaan verwachten? Of kan iedereen zo bij. inlopen? Je kan bin binnenlopen, maar ja. om een beetje rekening mee te kunnen houden... kun je je ook via de website van NL Doet of van VIP Zandvoort je je aanmelden. Kijk eens aan. Ja, want daar zijn natuurlijk uh, alle bijzonderheden te vinden. Um, hoewel ik, ik heb het net uitgedraaid. Maar er staat ja. contactpersoon is Floortje Valk. Maar ik denk dat dit in dit geval niet zo is, toch? Nee, ze kunnen ook uh, contact met uh, ons opnemen of met ja. mij. Uh, of met Floortje, maar uh, Floortje die zal uh, ook kunnen verwijzen naar ons. hoor. Want Prima. we hebben inderdaad wel contact met Floortje hierover. Dus het, uh, het maakt niet uit. Oké, okay. ja. goed. Nou mensen, ik uh, vind het een prachtige op oproep voor vrijwilligers. Dus heeft u op 21 maart... Een dagje zin om eens even lekker de bezem door te halen bij, de Amie Jutte, bij het Amie Juttershuis. Alles lekker fris en fruitig maken voor het nieuwe seizoen. En de tuin uh, even lekker weer in orde maken. En heeft u ervaring in het afplakken van ramen met folie? Kijkt u dan op VIP Zandvoort. Marijke, ik ga deze oproep ook plaatsen op uh, onze Facebook-site van Zandvoort Lunch. www.facebook.com slash Dus dan kunt u het daar ook even op uw gemak lezen, nalezen. En dan uh, Marijke, ik wens jou heel veel succes straks met het project. En ik hoop dat ja, er heel bedankt. veel mensen op komen dagen. Ja, van harte ja? welkom. Oké, okay. bedankt Marijke. Doeg. Fijne dag nog. Dag. dag. dag. dag. dag. You can show me the way Give me a sunny day What does it mean without your love?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 Would I be? Roger Daltrue was dat natuurlijk met uh, Without Your Love. En uh, zo dadelijk weer uh, regionaal nieuws met Dolly Tempierik. Maar voor die tijd nog even een plaatje wat uh, mijn zoon Sven uh, opnam toen hij een jaar of tien oud was, luisteraars. Onder de bezielende leiding van Jeroen Post. Jawel, Jeroen Post uh, die een, een uh, gecharmeerd was van Sven Duif en uh, daar een, uh, een plaat mee wilde maken. Nou, dat is aardig gelukt. En uh, toen uh, zongen zij over vogels. Deze ik hebben, ja. Sven Duif, tien jaar. Twi, twi, twi, twi. De vogels, die zingen hun lied. Het zijn... De klok van half twee. En dat betekent dat uh, Dolly Tempirik ons weer gaat voorzien van het regionale. Maar ook uh, een beetje internationaal nieuws. Uh, als het zo uh, voorbij komt. Ik, ik weet niet wat ze allemaal voor ons uh, heeft opgezocht. We gaan het horen, Dolly Tempirik. Ja, luisteraars. Hier volgt inderdaad een update uh, van het regionale nieuws. Van donderdag 19 februari alweer. Nog tien dagen, dan gaan de strandtent alweer open, mensen. Is dat niet lekker? He? Maar goed, dit was niet het nieuws hoor. Dit uh, verzon ik er zelf even bij. <lacht> Oké, okay, over naar het nieuws nu. Begin januari is de gemeente gestart... met de sloop, sloop van het voormalig zwembad aan de Passage. En uh, onlangs is dat stopgezet, die sloopwerkzaamheden. Want tussen, tijdens de werkzaamheden stuitte het sloopbedrijf... op een onveilige constructie rondom de trap. Die dienst doet als nooduitgang voor de bovenverdieping.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 Een 55-jarige man uit Zerenberg, een 58-jarige man uit Soest en een 64-jarige man uit Utrecht. Vorig jaar kreeg de Belastingdienst signalen dat er iets mis was met 50.000 aangiftes. Daarbij ging het om ruim 100 miljoen euro. Maar 80 miljoen werd op voorhand geblokkeerd, al dus een woordvoerder van de Belastingdienst. De rest is nagevorderd.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 Een vindhek is een hek waarin men gevonden voorwerpen kan ophangen. Dit lijkt een nieuwe trend te worden, want steeds meer gemeentes gaan beschikken over een vindhek. Twee maanden na de zware mishandeling van een 17-jarig meisje in Heemstede... zoekt de politie de publiciteit om het vastgelopen onderzoek vlot te trekken. In de nacht van dinsdag 23 december... Uh, van, oh ja, van 23 december op woensdag 24 december... werd een 17-jarige Heemsteedse rond 1 uur ernstig mishandeld. Zij reed op haar fiets over de glipperdreef in Heemstede in de richting van Bennenbroek. Het slachtoffer was die avond naar Sirius Request in Haarlem geweest. En op de glippen dreef ter hoogte van de brug. In die weg, vlakbij het Kerkhof, kwam een man op een scooter naast haar rijden. Die man vroeg de weg en toen hij weer wegreed, voelde de heemsteedse pijn in haar nek. En na thuiskomst ontdekte ze dat ze een snee in haar hals had die gehecht moest worden. De verdachte reed op een zwarte scooter, een zogenaamd laag model en zonder windscherm.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 En de politie wil graag weten wie deze man is... en verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover het regionale nieuws. Ja, vandaag uh, zijn er af en toe wat wolkenvelden. Maar de zon schijnt overwegend. En het blijft voorlopig nog wel droog.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 Vooral later op de dag regent het flink door. De zuidwestenwind draait naar zuid en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Tot zover het nieuws en het weer. Nou, zou de muziek moeten komen, maken. Hij laat me nog in de steek, dorie, verdorie. Ik, ik ga het nog een keer proberen. Ja, hij doet het gewoon niet. Nou, dan, dan, dan, uh, dan pak ik een ander liedje. En doet hij het nog niet. Nou, ik, nee. Wat nou. je nee. nou. wat zingen? Wou jij wat zingen? <laughs> nee, ik moet even kijken waar dat dan ligt. Maar in ieder geval, ja. ja, de techniek laat ons wel eens in de steek. Maar dan heb ik altijd nog wel weer alternatiefjes, zoals dat heet. Nou. En uh, dat is Tina Turner, die bereid is gekomen... of bereid is om helemaal over te komen uit, uh, uit haar uh, verre land... om voor ons te zingen I Don't Wanna Lose You. Gewoon niet verliezen. Werd bezongen door de, de Lady of Soul. Nou, nou, Lady of Soul weet ik eigenlijk niet. Dat was volgens mij uh, Rita Franklin. Maar dit is Tina Turner. Ja, die doet er zeker niet voor onder. Ge gezien haar leeftijd heeft ze het heel lang volgehouden... om uh, overal ter wereld grootste concerten neer te zetten. Met geweldige bands en uh, muzikanten uh, die daaraan deelnamen. En uh, daar hebben wij mede een keer van genoten, luisteraars. Uh, Brian Oland, daar heb ik het eerste uur al iets van gedraaid. Ik vertelde dat hij een groener was. Dat gaat hij nu bewijzen met de nummer van Charles Aznavour. En dat heet She. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.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 And make them all my souvenirs For where she goes, I've got to be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 Charles Aznavoer uh, maakte het beroemd. Elvis Costello maakte er een prachtige versie van. En dit was Brian Olender En als we het over She hebben, dan hebben we het over Dolly. Hmm. <laughs> en uh, die gaat ons weer bijpraten als het gaat om de prijsvraag, luisteraars. Want volgens mij, uh, Dolly, zijn er nog twee kaartjes? Of is dat? Ze zijn er nog steeds. Ze zijn er nog steeds. Ja, nou, ja. Luisteraars, zet u schrap, want dit mag u niet missen. Nee, er komt inderdaad een uh, prachtig spektakel naar Nederland. Een uh, de volksopera, dat noemen ze ook wel... America's Greatest Musical, Porgy en mensen. Die komt naar Nederland toe. En die wordt uh, van 3 tot en met 14 maart... in het Rijtheater in Amsterdam uh, opgevoerd. Daarna gaan ze naar Breda. Maar wij mochten voor die uh, eerste avond, de derde maand... mochten we wat kaarten weggeven. Nou, vier kaarten ben ik al kwijt. Die zijn al uh, gewonnen door mensen. Maar we hebben nog twee kaartjes over voor de avondvoorstelling. En uh, de vraag is... Brrr, met hoeveel medewerkers en stersolisten... is het gezelschap van de New York Metropolitan Opera naar Nederland gekomen om Porky en Bes op te voeren. Dat antwoord, dat uh, zie ik graag van u uh, via Facebook... Zandvoort draait door, dus www.facebook.com slash Zandvoort door. Uh, dan mag u daar uh, het antwoord zetten op de post die ik zojuist weer geplaatst heb... En um, mocht dat niet lukken, heeft u geen internet... neemt u dan telefonisch contact met ons op... via telefoonnummer 023-57-303-93. En Dolly zit hier in ieder geval nog tot, uh, tot, tot, tot twee uur? Tot twee uur. Daarna neemt uh, uh, collega Cor, uh, uh, Bart van der Meer het van ons over. Ja. Daarna komt Hans Wassenaar. Dus uh, laten we het even weten. Oh, nou. Ik hoor een hoop ge, gebrul van achter. Ja, wat is er dan? Ik, ik heb geen idee. Maar in ieder wat geval, ik <laughs> uh, De prijsvraag, Porky en Bes in de, uh, de Rijtheater in Amsterdam. Daar kunt u naartoe. Twee gratis kaartjes nog te vergeven. Uh, en Dolly, noem nog één keer het Facebook-adres. Uh, www.facebook.com. Nou, Zandvoort helemaal goed. Zandvoort draait door. Zandvoort draait door. En daar staat de prijsvraag genoteerd en daar kunt u als reactie het antwoord achterlaten. Why don't we do it in the road?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 I'm gemaakt een mix van het nummer van uh, Steve Roland. The Family Dog was Sympathy, was dat. En uh, u hoorde ook fragmenten van Marillion die ik erin uh, gemixt had. Dus uh, zo kreeg je twee verschillende ja, uh, interpretaties van het nummer. Ik vond het wel mooi. Sven Duif, mijn zoon die ik al uh, eerder draaide met uh, toen hij tien jaar oud was, met het nummer Vogels. Dit is zijn uh, Michael Bublé versie van Hold On, Sven Duif.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 Oh Maar we gaan genieten van uh, het mooie stemgeluid van Diane Kroll met Superstar. Le second show, your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here, it's just The sad affair And I can hardly wait To be with you Vanavond om tien uur ben ik er weer luisteraars met tussen App en Vloed allemaal mooie nummers bij ZFM Zandvoort. Ik eh, dank u allemaal voor het luisteren. Excuses namens Butjansen Jansen die eh, ja, geeft een voorraad naar Zandvoort. Dat kan allemaal gebeuren. Eh, dank aan Dolly en tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het.